Corbyn zei eerder vandaag nu ook voor verkiezingen te zijn... omdat is voldaan aan zijn belangrijkste eis... namelijk dat een no-deal-Brexit voorlopig van tafel is. Het kabinet gaat bedrijven financieel helpen... die last hebben van de stikstofcrisis... en de strenge normen voor het giftige vast in de grond. Als de problemen over een paar weken nog niet zijn opgelost... krijgen bouwbedrijven de mogelijkheid... tijdelijk een werktijdverkorting aan te vragen voor hun personeel. Het UWV vult dan het salaris aan. Morgen voert de bouwsector actie op het Malieveld in Den Haag. De demonstranten nemen, hebben ze gezegd, honderden voertuigen en machines mee. De Amerikaanse president Trump heeft bekendgemaakt dat nu ook de plaatsvervanger van IS-leider Baghdadi door Amerikaanse troepen is uitgeschakeld. Trump noemde geen naam of andere details, maar mogelijk is het IS-woord voor de Moudadjir. In België, in de plaats Bergen in Wallonië... is zeker één dode gevallen toen een gebouw instortte. Twee anderen raakten licht gewond. Mogelijk liggen er nog mensen onder het puin. Op de eerste verdieping zouden de werkzaamheden aan de gang zijn geweest. En de Libanese premier Hariri heeft zijn vertrek aangekondigd. Hij verklaarde dat die politiek is vastgelopen... na 13 dagen van heftige demonstraties tegen de misstanden in zijn land. Eerder kondigde hij nog ingrijpende hervormingsmaatregelen aan... Maar de protesten gingen door en demonstranten bleven het vertrek van de regering eisen. Het weer, het blijft droog. Vannacht in het binnenland ligt de vorst. Morgen eerst hier en daar een misbank. Verder is het droog en zonnig en ongeveer 10 graden. En donderdag verandert er niet veel. Dit was het NOS-journaal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWD. Het is heel erg druk in de regio. Ruim 200 kilometer file staat er nog. De volgende files leveren meer dan 20 minuten verdraging op. Op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch tussen Breukelen en Oude Rijn een half uur op onthoud. A4 Den Haag Amsterdam tussen de knooppunten De Hoek en de Nieuwe Meer een half uur. Ook op de A4, maar dan de andere kant op tussen Schiphol en Roelevarensveen 13 kilometer en 20 minuten tijdverlies. De A9 is ook bijzonder druk. Van Alkmaar naar Diemen tussen Badhoevedorp en amsterdam -Belmer, meer 17 kilometer en een half uur verdraging. Verder is er een auto met pech gestrand op de A10... bij knooppunt in Meer. En daar is nu de rechte rijstrook dicht. Vanaf Watergraafsmeer is het op onthoud 20 minuten. En op de A27 van Almere naar Utrecht... tussen Hilversum en Nieuwegein ook ruim een half uur verdraging. Ook een half uur trouwens op de N201... van Horen naar Hilversum bij Loenen. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat...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 Where would you be without someone? I can't hear Jay they gotta get down and you play? Play? You lose What you do without your music? Give me the night ah oh, ah oh, ah oh. Give me the night Ah! Ik ben zo vrij om uh, dit nummer even te onderbreken of eroverheen te praten, zo u wilt. Uh, dit is Dolly Tempierik, medewerkster van uh, ZFM Zandvoort. En ik wil u graag melden dat over enkele minuten de uh, vergadering, de raadscommissie begint met vergaderen op het gemeentehuis en uh, dat ik dit voor u uh, door zal zetten... zodat u uh, thuis bij de radio kunt luisteren. Nog enkele minuten geduld, alstublieft. De, de, de vergadering is gepland om 7 uur start. Hey,